Volgens mij 38,20 zelfs. Ja goed, daarna is hij weer uh, na, naar beneden gegleden. Naar een 31,115 euro zie je? Dat is bijna 700 euro gedaald. Deze week en nou is hij weer omhoog geschoten en zit hij rond de 3500 euro. Ja goed. Ja, dat is lekker uh, een verkoopmomentje en een inkoopmomentje in één week.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 Stel je voor dat ze de, bij, bij de Oosterschelde dan de spuigaten open zetten, dan is het ongeveer uh, die hoeveelheid, maar uh, nou ja, we merken gewoon dat het land uh, ja, toch een beetje verdeeld uh, aan het raken is. En dus ook op het onderwerp waar eigenlijk iedereen uh, om wat voor reden dan ook het wel eens kan worden, dat is gewoon dat er aan nageslachten uh, gewerkt moet worden.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 Je kunt het uh, somber en zonnig uh, tegelijk inzien, mm, eigenlijk. Oké, okay, ja, goed. Nou, we hebben nog de staatsschuldmeter. Uh, die staat op uh, 475,4 miljard in het rood. Ja, goed, ja, we gaan naar de berichten toe. Ja, we hadden het al een beetje over, de, uh, ja, oh, over het rijden en zeilen in uh, Cryptoland. Uh, ik noemde net even Monero nog. Daar is ook iets mee aan de hand. Dat is enorm gestegen. Hè? En waar komt dat door? In Zuid-Korea wordt die verhandeld op een beurs. Hè. En Zuid-Korea is een ontzettende koopwoede af en toe door met, uh, met nieuwe munten. die zie je dan in de omzet zie je al de Koreaanse uh, uh, handel bovenin staan. Oké. Okay. Dat ja, komt volgens mij deels beter omdat er op die Koreaanse beurs geen commissie wordt gerekend. Daar ben ik niet helemaal uit want Mijn Koreaans is niet zo goed. Maar uh, ik heb begrepen dat daar dus zonder commissie gehandeld wordt. En dan krijg je dus...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 ...ik niet in een andere munt terugzie. Nou Volgens mij in diginoot en... bitcoin en... Uh, ...wat is allemaal CryptoNode toch? Hebben ze ook de Ring CT update... bitcoin? Oh, dat weet ik niet. Zo, ver en, dus, je, zo diep, dus, diep zit ik er niet in hoor. Als je dus... <laughs> de, als je, het is, ...dat kan ik wel even uitleggen dan. Als je bijvoorbeeld bij Bitcoin in de blockchain kijkt... ...dan zie je dus alle transacties terugstaan. Uh, dat die met iedereen gedeeld worden. Maar bij Monero deel je alleen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 Aan inflatie is, dat is natuurlijk uh, vergelijkbaar met een pakje boter in Nederland, volgens mij, of de granalen, die gaan ook heel hard. Maar um, nee, ja, het, uh, het is voor de Venezolanen echt, echt een manier om uh, zich uh, te kunnen blijven voeden. Want um, in, in hun munteenheid is graan bijna onbetaalbaar. En wat ook wel raar is, staat dan, het blijkt immers mogelijk om met de ontginning van bitcoins, zoals ze dat noemen.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 maar ze doen er wel alles aan om de in-crowd te bevoordelen met uh, deze goedkope dollars ja, ja, ja, je krijgt af en toe nog een uh, gratis toiletpapier voor een beweegdienst <laughs> <Ja>. <laughs> heel hard werken <laughs> het, is, het is een beetje raar, ik denk dat het artikel automatisch vertaald is, want er, daardoor kunnen in alle lagen van de Venezolaanse bevolking inmiddels ontginners van bitcoins worden teruggevonden maar wat ook wel interessant is, is de activiteit is niet aan de aandacht van Nicolas Maduro ontsnapt, de social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 Nou, is, het, uh, is het niet wettelijk verboden, dus dan gaan ze het vaak gooien op andere dingen, zoals diefstal van elektriciteit of het bezit van smokkelwaar. En meestal worden hun computers dan in beslag genomen en geconfiskeerd, dus het dubbel op, ze worden en in beslag genomen en daarna ook nog eens geconfiskeerd door de politiebeamten, die de lucratieve operaties vaak voor eigen gewin verder hebben gezet. <laughs> ja, ja. hij, ja. door het risico van arrestaties zijn volgens de waar aantal waarnemers een groot deel van de Venezolaanse Delver inmiddels overgeschakeld op ether. Ik denk dat dat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 Als er bewijs is dat iemand op zijn mobieltje zou kijken en daarmee, zeg maar, een eigen, een eigen ongeluk veroorzaakt. Zeg maar, dat, dat, dat daarmee alle aansprakelijkheid ook bij diegene komt te liggen. In plaats van deze, dat er gelijk met boetes moet worden gestrooid. Maar dat voetgangers met een mobieltje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 Ja, je kan heel erg kijken naar de betalende kant en of die gestimuleerd of uh, ge, uh, beloning of bestraffingen moet krijgen of zo. Maar je kan ook kijken naar de ontvangende kant. Wat doet de overheid met het geld? Die kopen daar weer bommen voor, die uh, maken daar weer regelingen voor, die belen daar weer banken uit. Dat kost handel levens. En het is, een, het is gewoon een criminele organisatie die, die overheid. En ja, onderaan het bericht staat bijvoorbeeld in juni 2016 de, gebruikte de politie een taser om een uh, geestelijk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 Eh, dat ik eh, niet zo'n voorstander ben dat er gelijk een, een boete hiervoor moet worden uitgeschreven, maar dat ik waarschijnlijk meer inderdaad in de verzekeringshoek eh, zit. Eh, en dat het dan meer gaat over een verandering van eh, rechtskracht, eh, zeg maar. Eh, van die je dan hebt als, als je als voetganger hebt... als je deelnemer bent uh, aan het verkeer. Die in Nederland natuurlijk uh, zeer hoog is. Nee, je bent uh, zeer beschermd. He, dat de politie in de uitvoering uh, fouten maakt... dat vind ik het nog wel weer erg stellig om te zeggen... Uh, dat dat komt uh, door uh, de wetgeving zelf. Ik, ik zie dat zeg maar meer van uh, uh, slechte training... of dat je uh, bij...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 de draconische maatregelen genomen en dan zie je altijd een of andere hufter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 omdat mensen misschien dan zouden associëren met de standbeeld uh, Robert Ely. wat een uh, generaal uh, was uh, in de 19e eeuw. Uh, en dit is zeg maar een jonge uh, sportpresentator met uh, Aziatische roots. Oké. Okay. Oh. <lacht> maar misschien wel familie van broers. <lacht> misschien wel, ja. <lacht> maar uh, in ieder geval, uh, hij is niet de baan kwijt. Hij hoeft alleen niet naar Charlottesville te gaan. Ja.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 Nou ja, weet je, dat zou ESPN, uh, zeg maar, hè, dat zou dat een zo screenshot komen. Ja, dat zou uh, virtueel gelinst worden, zeg maar. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, en het uh... ja, ging dus waarschijnlijk dan niet om die jongens zelf, hè, maar dan om de naam van uh, ESPN. Uh, yeah. Oké. Okay. En... Eigenlijk zeggen ze dus, onze kijkers die zijn zo ontzettend dom...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 Uh, de, het internet is gek genoeg om dit nog een 10 jaar uit te melken en dat je merk gewoon naar de kloter gaat, zeg maar. Dus ja, als het dan ja, alleen ja. het, het, het, het ah. van een poppetje is en, en zeggen van nou meneer Lee, omdat daar in Charlottesville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 ja, weet je, dan denk ik van waarom? Waarom doe je dat? Nou ja, aan de andere kant, het fenomeen uh, Theo van Gogh, die. Nee, dit is uh, geen andere kant. Nee, dit is een nou, hele trump van uitspraak. <laughs>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 Ja, maar dat is wel een beetje standaard. Hè? Al die conspiracy theories die duiken altijd op als een aanslag. Natuurlijk, dus, wat natuurlijk. allemaal in scène is gezet. En, uh. Ja, hoax. Je kunt elke aanslag, waar was laatst in Barcelona, er gewoon uh, op YouTube weer daar hoax achter zetten. En dan heb je daar zo drie, vier filmpjes van. En maar dat maakt wel, hè, dat het natuurlijk een enorm. Um,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 teksten zijn. Ik denk dat, dat die, die, die veronderstelling is heel moeilijk, daar moeilijk afscheid van te nemen.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 Zeker Varese is iemand die uh, een heleboel aan homo's had en boeken verbrandde en uh, mensen vermoorde in zijn eigen gevangenis en martelde en dat is een symbool van vrijheid geworden.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 Dat dat een uh, stuk beter zou werken. Middels, uh, middels schadevergoeding. En niet middels wraak. Want de wraak, nee. daar heb je heel weinig aan. maar ja, uh, he iemand heeft uh, mijn familielid uh, verwond of zo. Ja, dan ga ik hem ook verwonden. Ja, wat schiet je daar nou mee op? Uh, uh, daar schiet niemand wat mee op. En dat is, denk ik, ook voor pedofielen aan hun ballen opknopen. Ja, ik of niet dat dat, nou, uh, dat dat nou zoveel helpt. En nee, ik, ik denk zelf, überhaupt dat hele strenge straffen. dat dat niet zoveel uithaalt. Want je ja, zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: in Rusland zijn er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 dat een private rechtsmaatschappij dat wel zal doen. Want die, die, het belang van de klant staat centraal. En het belang van de klant is denk ik eh, voornamelijk de schadevergoeding. Nou, ja zeker. Ik ben eh, zeker eens met eh, dat eh, Nederland wat dat betreft... Als een, eh, ook als er een eh, is, eh, in het vuurtje van eh, recht en onrecht gooit in plaats van eh, eh, schadevergoeding. De Amerikanen zijn er veel eh, verder mee.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 uh, dit land gaat naar de kloten en... Uh, <laughs>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 jullie het net uh, allemaal zeiden. Kijk, het, het, het, nee, dat ga ik niet doen, want ik ga terug door naar het berichtje. Ja, ja. Vertel even de interessante dingen uit het berichtje.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 Um, het zijn, dus wij, wij, wij, ons wordt verteld, er, er zijn 24, die, uh, 24 mensen overleden door het gebruik van een these. Maar na het onderzoek van Reuters blijkt dus eigenlijk dat er 1005 en mensen overleden zijn. Uh, uh, volgens uh, mij hadden had, ze had niet die ene man uh, <laughs> gebruikt. Um, wat was dan ook weer, Peter? Die, uh, die ook bij die uh, wurging van... Uh... Mister Hendrikus, eh. Uh... Ook oh, maar aanklager. die... Nee, forensi de... forensisch deskundoloog, Oh ja, ja, ja. ja, ja. Forensisch deskundeloog, ja. ja. Die, die dan kan zeggen: hij is niet gestorven door wurgen, hij is gestorven door. Een Omdat een hij gestopt. Ja, nee, ja. Het is met ademen, ja. Ja, gestopt met ademen, ja.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 Eh, eh, het gaat zich ook inderdaad weer om eh, definities. Eh, van wat schaar je wel onder het ene en, en niet onder het andere. Eh, het doet mij bijna denken aan uh, Bill Clinton. Die zei: eh, <laughs> <hij>, van <laughs> I did not have sex with that woman. En maar oh, hij gooide het dan over van wat dan uh, een seksuele handeling was. Dan denk ik dus ook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 Maar goed, ja, we hadden het over. Uh, tenminste, we waren aangekomen bij het bericht over de politie die mensen beroofd tijdens het fouilleren. Tijdens het een fouilleractie. Ja, er staat dan: politie vindt stapels geld. Het is gewoon: uh, uh, ze stelen het nooit, ze vinden het, of ze confisceren het, of ze nemen het in beslag. Maar ze jatten het nooit. Ze, ze, ze keken het opeens alsof ze het op straat zagen leren of zo.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 Nou, nee, we, we, we hebben er vaak nee, genoeg over okay, gehad hoor. We zijn er maar met z'n vieren. Vier ja, ja, ja. uh, dus uh, in zijn algemeenheid kan je stellen dat de Nederlander zulke gedachten niet, ja, niet in zich op laat komen. Dat bestaat gewoon niet. En dat is eigenlijk. Uh, nou, dat de politie maffia is, die ja, gewoon in de Oosterparken uh, en andere achterstandswijken.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 Uh, dat loopt vaker slecht af uh, dan dat het uh, ergens op uitdraait. Maar ja, het zijn echt hele volkstappen. Ja. Dat en draai, uh, de... draai om je oren. Een draai om je oren wordt het. Ja, maar er zijn ook mensen die die, die stukken bewust ermee uh, op, hè? dat uh, van een klikje. En die, die gaan Ja, als de RME ergens is, dan gaan ze ook gewoon daar massaal naartoe om lekker te knokken. Ja, en dan. Uh, au au Dan krijg ik een wapenstok in mijn nek. Oh nee, die het gewend <laughs> hoor, die gasten. <laughs> ja, ja maar, nee, maar, maar wel dat geluid maken, weet je wel. Uh, dan, terwijl. Uh, uh, ja, geluid, terwijl... au Auw! Au. Oh, ja, ik <laughs> heb hier een... Oei, oei! <laughs> ik denk... Dat geluid bedoel ik. Ja.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 en, en nou ja, dat is wel vaak genoeg uh, uh, gebleken dat mensen uh, uh, die manier van kijken in ieder geval zich nog niet hebben aangeleerd. Ja. Maar we moeten wel een beetje de vaart inzetten in, uh, in deze uitzending. Uh, ik, ik ga ondertussen even het volgende artikel alvast even opnoemen. Dan kan jij nog verder je verhaal afmaken, Henk. Nee, dit, dit, dat was een duidelijke punt, toch? Oh, Oké, okay, okay, okay. goed, dan, dan gaan we gewoon over naar het volgende bericht.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 Dus ja, het is een of ander systeemtje wat oh, dat grote importeurs niet voor elk wisselwasje naar de uh, belasting moeten om dat af te rekenen, maar dat ze een soort bulk toestand doen. En eigenlijk een... Uh,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 Maar uh, wat ze er verder mee doen, uh, ja, daarin worden ze door landen als uh, China gewoon in voorbij voorbijgestreept. En in de jaren uh, dat uh, nu, uh, nu is gewoon Verenigde Staten is nu al zeg maar zijn wegen tot tot grindwegen aan het vermalen, dus een uh, asfaltwegen tot grind, omdat uh, omdat ze niet meer uh, de belastingen op kunnen. Uh, uh, uh, halen. om die wegen te onderhouden. Terwijl. tegelijkertijd in China. eh, uh, hoge snelheidstreinnetwerken uh, wordt aangelegd. Zeg maar, de, de, ja, is, Waarschijnlijk is het ook. de wet van de. hoe heet dat? De wet van de rem op de voorsprong. Uh, dat als je, zeg maar. een tijdje voorop loopt.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 Ja, <laughs> uh, ik, ik kan het wel langer maken, maar ik wil niet, ik wil niet te lange verhalen. Uh, nee,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 En dan gaat langzamerhand, via een hoop schulden maken, gaat die, wordt die oude welvaart verpast. En dan gaat die mentaliteit weg. En ja, dan gaat zo'n keizerrijk ten onder. En dat, dat, zo gaat het, verloopt het eigenlijk altijd, die cyclus. Ja. Ik heb het nou wat langer uitgelegd.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 omdat dus uh, de sociale lasten te hoog zijn. En uh, dan gaat hij wel ergens anders koken, denk Ja, daar. Ja. is waar gaat hij naartoe? Daar wil ik ja. ook naartoe. Ja. Volgens mij naar uh, Godgirls, denk <laughs> Die van God. ja. Michel. Uh, Michelin restaurant uh, in Lieberland. Dit had zo het boek van Aya Rand kunnen komen. die ondernemers die ermee uh, stoppen, weet je wel. Ja. Uh, en nou heb je in de wereld van memes natuurlijk nu... Hè, van be belasting is diefstal. En uh, belasting is uh, roof. En in de terminologie van uh, letarius, hè, dan, uh, yeah, dan wordt ook gewezen op het geweld wat hiermee gepaard gaat. Maar ik dacht van de week zo...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 Dan vraag ik mij gewoon af: van hier in Nederland hebben wij gewoon ook oorlogen gevoerd. omdat er 10% belasting werd geheven. En hoeveel op... Spanjaarden meer? Hè? Ja, het ja, was trouwens wel meer dan dat hoor. Ik bedoel, het was, um, het, er, waren, er waren onwijs veel belastingen. De 13e penning, de 23e penning, de 15e penning. Daarnaast werd er ook nog eens geklooid met het geld in die tijd. Wat ertoe leidde dat ze in de Republiek der Nederlanden. De, dat ze dan de, de vrijmunterij invoerden omdat ze het uh, geklooien met geld van Karel V Vijfde zat waren. Hè? Dus dat was ook een verkapte belasting. Uh, Karel V Vijfde ging dan met het gewicht van die munten in die uh, klooien. Ja. Ja. Dus daar hebben we het, de randjes eromheen gekregen.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 Dus al, je werd dan op allerlei manieren belast in die tijd. Het is, het ging, en dan kwam nog eens een tiende penning bovenop. Ja, dat was gewoon de, de, de, de lont en het Kruidvat. Ja, ik ben geboren in de stad van het Turenschip, dus uh, ja, ja. <laughs> aan de frontlinie. Ja. Waarom, maar Henkjes had in even verhaal? Ja, nou ja, en India die heeft had zich uh, onafhankelijk uh, verklaard naar een uh, zoutbelasting. De Tsar is in Rusland afgezet vanwege... Uh nou ja, op een gegeven moment gingen hij ook bela baarden belasten. Er ja. <laughs> is nog niet belast hebben, het is nou een paar hoor. Dat ja, niet dat ze meeluisteren. <laughs> en toen kwamen ze eigenlijk in opstand omdat vrouwen ook moesten gaan betalen. Hè? Dat was het. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> toen dus zeiden die vrouwen, wij hebben alleen een nog. <laughs> ja. Nee, sorry, sorry, sorry. Ja. Dus uh, hier blijven die opstanden op een of andere manier uh, achterwege.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 Ja, precies. Je loopt nog net een beetje het levensverhaal van Joshi uh, uh, te vertellen. Hè? Ja, nou ja, want dat is het dus wat ik zou <laughs> zeggen. Van, ik heb dus heel lang in mijn, in mijn eentje met dat uh, idee uh, rondgelopen. Nou, en, je bent niet de enige, Henk. <laughs> nee, want uh, nee, maar dat merk ik dus. Want toen kwam ook Occupy, uh, nou ja, Groningen en weet ik veel wat. Hè, uh, en, en dat was eigenlijk gebaseerd ook op dat idee. Van er is een bepaald systeem.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 Komt-ie hoor, komt-ie, komt-ie, komt-ie. Komt komt ja. Hallo? Hallo? Hey, hallo. We zijn er nog. Ja, meneer <laughs> van de AIVD, als je afluistert, zou je dan minder storing willen geven? Ja, alsjeblieft. We willen een beetje goede open lijn hebben voor onze belastingcentrum. Ja. ja. Maar uh, ga verder, Henk. Nee, het was wel weer een punt. Oké, okay, een ja. punt. Oké, okay, ja. Ja, goed. Ja, ja dus dat is natuurlijk het afluisteren, natuurlijk, om uh, te kijken of wij uh, niet stiekem uh, jihadisten zijn. En uh, ja, dat is. Uh, maar goed ook, hè? We komen bij het volgende bericht: een uh, ingehuurde jeugdwerker uh, die propagandeert de jihad.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 uh, no. Nou, we bedoel, ik het meer over radicalisering. Ik, ik, ik noem dat zelf al de, de, de, de, de, de decadente eendjes-theorie. Eendjes, uh, uh, e ene eendjes, zijn normaal, uh, die, die vogeltjes zeg maar, die zijn normaal bezig met. Uh, mannetjes Ze zijn normaal bezig met de hele dag met uh, voedsel zoeken voor een vrouwtje. Maar er komt dus zo'n uh, omaatje langs met een zak met brood. En die geeft eigenlijk in één keer uh, een hele maand eten voor die eend. Dus die eend die heeft in één keer heel veel tijd over, dus die wordt decadent.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 Ja. ja. ja. ja. Maar dat is. Nee, het is anders. Die vrouwtjes eenden laten zich verkrachten. Hè? Ja, oké. Okay. Ja, volgens die uh, forensische deskundeloog. Ja. Oké. Okay. Nee, maar ja. goed, Maar ja? in ieder geval, uh, dat zie je ook met mensen. Dan, dan krijgen ze gewoon uitkeringen toegeworpen. En dan ontstaat er een decadente cultuur. En dat hoeft niet alleen maar seksueel te zijn. Het kan ook zijn dat ze uh, religieus gaan doorslaan. Of uh, ja, in één keer tijd hebben we vooral. Allerlei dingen, maar dan ontstaat hij uh, in, in zo'n sfeer van waar ze, zeg maar, de, ze zijn niet meer bezig de hele dag met werken. He, hebben ze in één keer heel veel tijd over om uh, ja, te radicaliseren? Ja, nou, ik, dat is, is zeker een, een, een goed punt, denk ik, Johan. Ik, ik merk ook dat heel veel, uh, want ik, ik noem mezelf ook altijd, waar, uh, ik, ik heb natuurlijk ook een behoorlijke periode dat ik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 We gaan verder. de gemeente Amsterdam zich mee bemoeit, dan gaat het mis. Nee, want. Ja, Zo, ook en, met regulering van huurprijzen. Ja, dat is wel verder gaan want, en, uh, Het personeelsbeleid laat uh, nogal te wensen over. Yeah? Uh, uh, Robert Valentijn bijvoorbeeld. <laughs> ah, die zal het vast goed doen. Dat zal uh, een geradicaliseerd iemand hebben. <laughs> ja, nee, maar. Ja, dat is het dus gewoon. Weet die is er vast aangenomen door de gemeente Amsterdam om mensen te -libert libertariseren. <laughs>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 Uh, maakte hij het uh, door zijn poging uh, om het een en ander uh, recht te zetten, maakt hij het dus ook uh, weer slechter. En uiteindelijk hadden ze dus zeg maar, besloten dan om inderdaad die haatbaard uh, niet uit te nodigen. Maar <laughs> ja, dit soort processen zijn dus echt, echt uh, ontzettend leuk om te uh, observeren, denk je wel. Omdat, nou ja, ik vind het dus wel redelijk verklaarbaar. Van wat gebeurt er dan? Hè? Dus wat is bijvoorbeeld het uh, draagvlak?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 Uh, nou, ik ben een homofiel, dat er urenlang over tv moet worden gepraat. Want wat doen we met deze informatie? Terwijl, als je dat vanuit een ruimteschip zou bekijken, met het telescoop, nou, je ja, hebt kunnen afvragen, nou ja, maar wat maakt het uit? Weet je, wat maakt het uit? Oh ja. Maar we moeten wel een beetje verder. Uh, je, je, je noemde het al, Peter. Uh, vrije huursector. Ja. ja, de regulering. Vrije huursector Utrecht en Amsterdam werkt daar Ik weet niet of we nog een bruggetje mee kunnen maken met wat uh, Henk net zei. En ja, dit? De gemeente Amsterdam, die doet iets. <laughs> uh, dat is een bruggetje. Oké. Okay. Ja, ja, en de gemeente Utrecht. We willen strengere regels voor de vrije huursector. Dit is natuurlijk al heel raar, want uh, dan is, uh, als het een vrije huursector is, dan is het de vrije huursector, er zijn er geen regels. Maar, er zijn ja, dat is een tot... hele contradictie, dit. Uh, ja. <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, als, als het dan weer gaat over het hebben van je eigen plekje. wat dus gewoon een menselijke behoefte is. nou ja, dan is huren weer zo'n vertroebeld iets. Want, nou ja, daar zie ik niks mis mee. Maar.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 Nou, niet alleen het koken, maar ook. ook, ook, ook, ook, ook nee Schijtgewoontes. Dus die, die ja. kennen het verleden niet. Dus die hadden gewoon een kamer in huis gebruikt om daar hun behoeftes te doen. Andere gewoontes uh, uh, ten aanzien van de persoonlijke hygiëne. Uh, ja, ja. Zullen we even uh, dit berichtje behandelen? Ja, ja, Dat, door. Uh, Ja. Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders vindt dat een nieuwe woning in de vrije sector voortaan niet meer dan 950 euro per maand mocht kos mogen kosten. Ook zouden de huren de komende 20 jaar niet harder mogen stijgen dan de, over inflatie. Dus de, de, de overheid vastgestelde inflatie is dan uh, die niet klopt. Uh, bovendien is er de wens voor...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 En hij noemt dat, uh, de NIVBN-directeur Frank de Bokland, Bokland zegt dan...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 Uh, maar ja, we moeten wel uh, snel naar het einde toe. Hartstikke uh. ah, idee. Ja, Daarom moeten we een bruggetje maken van dit naar een vlammerwerper uh, inzetten tegen, in de strijd tegen daklozen. <laughs> <laughs> ja, nou, dan heb, merk je bij daklozen heb je dus ook weer zo'n schemengebied van waar, waar, waar woont hij nou? Weet je? Uh, yeah, dus dat yeah. is dat, dat, ja, dus... Ja, nee, nee, nee, ja, om de gaat, ja, het gaat om een woning, bedoel, het is de oorzaak en gevolg. Ik bedoel, waarom zijn ze dakloos vanwege al die reguleringen? Ja, nee, hier zie je de overheid die gaat uh, de daklozen reguleren <laughs> door met een vlammenwerper een zelfgebouwde huisje...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 je de free nee, de, uh, de brace. Ja, nee, als dat is, zou ik dan zorgen dat je een goed bruggetje hebt. Om het te slapen. Als je een slotgracht hebt en een bruggetje erover nou, heen, dan kan je als die vlammenwerpers lui langskomen, kan je die brug optrekken. Ja, nou, het is wel zo, ik vraag me wel af wat de band weer hier nou van vindt, weet je wel. Ik bedoel... Je um, hier, hier werkt... Uh, ja. Ja, er zijn toch weinig problemen in de wereld die je kunt oplossen met een vlammenwerper, heb ik zo het idee. En ja, misschien is dat ik daardoor ook iets heb van... Hè, moet je dit probleem dan wel met een vlammenwerper uh, uh, oplossen? Maar ja, er staat toch denk... wel dat ze daarna uh, gingen barbecuen. Ja. Dus misschien was het wel het probleem dat ze nog geen barbecue hadden. Oké. Okay. <laughs> ja, de ja. Hungry Victims Watch. Dus eerst neem je de...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 Nee, dat dus ja. hoeft het niet door Henk. Maar ja, het is het de Verenigde Staten, je vraagt je af van, waarom kan dit niet met een kanon, hè? <laughs> kijk, daar komt in de, oh, de kruis, Wat is er mis met kruisraketten? een nationale garde erop afsturen. Maar als je het militair-industriële complex wil helpen, waarom dan niet een kruisraket erop? Uh, een atoombol, Oké, okay, we hebben meteen op het ja, nou ja, die zwervers hebben dus wel het idee hè, van: uh, oh, ik zoek gewoon een plekje op. En, uh, ja, maar de ja. city heeft een anti-camping policy. Ja. De, de regulering. Ja, ja dat uh, heeft in ieder geval Nederland ook. Uh, ja, in Nederland uh, mag je ook niet zomaar uh, uh, kamperen. Uh, en dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Zeker niet uh, buiten de stadspoorten. Uh, ja.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 Hè? En nou ja, en gelukkig zijn wij dus ook uh, in een aantal gevallen uh, daar gewoon op een hele menselijke manier uh, mee omgegaan. Hè? Bijvoorbeeld uh, kerken zijn ze uh, zijn toen uh, de uh, ziekzwakken en misselijken uh, uh, op gaan uh, uh, nemen, zodat ze die uh, beter tot een uh, propaganda uh, industrie konden. Uh. <lacht>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 but according to many homeless people that we have interviewed over the years, a shelter is not necessarily better than sleeping on the street. Ja, maar... Ja, concentreren. Ja, maar... Ja, ook. Maar blijkbaar heeft die man ook een hekel aan het uitdelen van flyers of zo. Hè? Dat... Um, en ik denk hè, dat uh, als je dan denkt over uh, samenleving, kijk, dan veranderen die ideeën natuurlijk ook uh, uh, regelmatig. Ik bedoel, um, het is pas in... in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 Dus ja. euh, de ja. hoogste tijd. Ja. Nou, toen kwam een mannetje met een waterspuit. Ja. Hé, hey, is het van mogelijk in deze uitzending, uh, deze hele uitzending is Hitler niet genoemd? Wat? Hitler! Ja, Mister Kans. Dat is gewoon geen Godwin gevallen. Ja, dat, dat kan een gluisteffectje klaar liggen, weet je wel. Ah. W wil je hem nog horen? Of, uh... <laughs> ja, daar worden we nieuwsgierig. Nou, als de Godwin is gevallen, dat klinkt ook weer zo. Ja! Als de Godwin die geval is. Oké. Okay. Dan hebben we die toch nog mooi even meegenomen, Johan. Ja, eh... Ja, uh, Hadden ja, we ja, de gewoon... luisteraars niet willen laten missen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee inderdaad. <laughs> Die kun je deze week meenemen op je pot naar vrijheid. Ja, ja. ja. <laughs> In je knapzakje. Goed. <laughs> en ik had eigenlijk ook nog reclame willen maken, uh, trouwens. ja. Er zijn op Vrijdraaideurs van allerlei linkjes. En. Uh, uh, reclame banners, als dus je erop klikt en, en je maakt een abonnement aan, dan uh, is het allemaal bitcoin-gerelateerde gere reclame. Dan uh, kun je Vrijheid Radio een beetje steunen, want wij verdienen dan nou weer aan uh, reclame-inkomsten. Dan kunnen we een nieuwe microfoon kopen, bijvoorbeeld. Dan hebben we hebben deze week ook weer mensen lopen klagen over onze geluidskwaliteit. Ja, en natuurlijk allemaal vriend worden via Vrijheid Radio van de i-gulden.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 Ja. ja, we zijn in ieder geval aan het einde van de uitzending uh, beland en ik wil hier voor iedereen uh, hartelijk danken voor het uh, luisteren. En uiteraard de deelnemers uh, ook uh, danken voor het meedoen. en uh, Ik wens iedereen uiteraard een uh, vrolijke en vooral heel erg vrije week Oké hoor, ik maak is een idee. Ja.